10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een DJ, Stefan Bouwman van Q-Music, heeft live op de radio openhartig gesproken over zijn depressieve gevoelens. Huilend bekende hij dat hij zich gewoon kloten voelt en eenzaam, ondanks alle mensen om hem heen. Volgens hem rust er nog een taboe op het tonen van depressieve gevoelens. Mede daarom is hij hiermee naar buiten gekomen. Bouwman presenteert sinds 2016 de middagshow bij Q-Music. De DJ sprak over een stem in zijn hoofd en zegt dat de problemen de laatste tijd erger zijn geworden. Hij staat op een wachtlijst voor professionele hulp. De straatverlichting in Friesland brandt weer. Die viel eerder vanavond in de hele provincie uit... en ook op Ameland brandden geen lantaarns. Huizen en bedrijven hadden nergens last van. De oorzaak van het probleem was volgens netbeheerder Liander een duif. Die had kortsluiting veroorzaakt toen hij in het dorp Oude Haske... een installatie was binnengevlogen die de straatverlichting aanstuurt...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 Het weer. Vannacht gaat het matig tot streng vriezen. Het koudst wordt het in het oosten. Er staat een matige tot harde oostenwind. En vooral morgenochtend zal het daardoor snijdend koud aanvoelen. Het wordt smiddags uiteindelijk nog min 3 tot 0 graden. Het blijft bijna overal droog en er is af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.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 ...langs de leen en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. En we gaan naar de Kuip. Het is Robin van Persie die het hier doet in de Kuip. 2-0 voor Feyenoord in een fase waarin er van alles gebeurt. Kansen over en weer. Eerst mist van Persie er een voor Feyenoord. Dan doet Berghuis hetzelfde voor Feyenoord. Bijna de gelijkmaker aan de andere kant van Dankerlui. Maar nu een counter... Habs blijft rustig, we houden het overzicht en gunt Van Persie de niet te missen kans na een afgeslagen avond van Willem II. Want zo ontstaat de goal eigenlijk van Feyenoord. Willem II verspeelt de bal en dan is Feyenoord razendsnel met Habs die wordt gelanceerd. En Van Persie die uiteindelijk scoort bijna exact een uur gespeeld. En het lijkt hier wel over in de Kuip, want Van Persie maakt de 2-0 tegen Willem II. We gaan verder met de belangrijkste sportnieuws op een rij. Nederland is fantastisch begonnen aan de WK baanwielrennen in Apeldoorn. Kirsten Wild pakte meteen de wereldtitel op het onderdeel scratch. De vrouwen haalden vervolgens zilver op de teamsprint... en toen kwamen de mannen in actie op datzelfde onderdeel. Hoogland versus Olympisch kampioen Jason Kenny En Hoogland gaat het redden. Hoogland maakt Nederland voor het eerst in de geschiedenis... wereldkampioen op de teamsprint het is net als vorig jaar finalist in de KNVB-beker. In Eigenhuizen waren de Alkmaarders veel te sterk voor Twente. Het werd 4-0 voor de ploeg van John van der Brom. Compliment voor de jongens. Het is, een, het is een jong team. Maar wat wel bezig is met zijn missie. En vanavond was de missie om die finale te halen. En wij gaan nu bezig om uiteindelijk, tegen wie het ook wordt... Uh, zorgen dat we de finale dan willen winnen. Want finales is leuk, maar alleen als je wint. Dat weten we allemaal. Ja, de vraag is dan wie de tegenstander wordt. Nou, dat uh, horen we over een klein half uurtje. Want dan is uh, Feyenoord tegen Willem II afgelopen. U hoorde het net al, tussenstand is daar 2-0 voor Feyenoord. Het Internationaal Olympisch Comité heft per direct de schorsing van Rusland op. Volgens het IOC zijn alle dopingcontroles van de Russische sporters afgerond... en zijn er geen nieuwe positieve gevallen bijgekomen... Correspondent Geert Groot-Koerkamp was verrast over dit besluit. De argumentatie is uh, tamelijk zwak en dat betekent ook dat er behoorlijk veel mensen en in instellingen zijn... die grote vraagtekens zetten bij uh, dit besluit van het IOC. Omdat uh, ja, de indruk wordt gewekt dat men gewoon een dikke vette streep wil zetten onder dat dopingverleden... Uh, onder al die uh, zeer onverkwikkelijke situaties en gewoon weer verder wil gaan met een schoon lei. Tijdens de Olympische Spelen in uh, Pyeongchang, de winterspelen deed Rusland mee onder een neutrale vlag. En in in Haaksberg is de eerste marathon op natuurreis gewonnen door Simon Schouten. Hij won ook al de laatste marathon op natuurreis. En dat was vorig jaar januari in Noord-Laren. Sjoerd den Hertog werd tweede en Olympia Bob de Vries derde. Bij de vrouwen won Manon Kaminga voor Elma de Vries en Bol Wagemakers. En John Stegeman is volgend seizoen de trainer van Go Gohead Eagles... Nu zijn nog de trainer van Herikles Almelo, middenmotor in de eredivisie. Coahead is de nummer 17 van de Jubilair League. Dat is nou niet bepaald een promotie dus voor Stegenman. Waarom kiest hij dan toch voor die stap terug? Hey, is ja, gaan we allemaal stoppen? Nee, kom maar. Ik kan dat niet even ja, nou dat was John Stegeman. Goede mij... motivatie, denk ik. ik ben niet bij motivatie. Nou, de motivatie we... is dat hij in EP is, dat hij uh, vlakbij woont... en het feit dat hij uh, natuurlijk bij go Ahead Eagles vandaan komt. Dat is de reden dat hij uh, voor go Ahead heeft gekozen. Dan de Nederlandse voetbalvrouwen. Die hebben de eerste wedstrijd van de Algarve Cup gewonnen van Japan. Het werd maar liefst 6-2. Lieke Martens was zoals zo vaak weer belangrijk. Ze scoorde twee keer. Vrijdag neemt Oranje het in de reprise van de EK-finale op tegen Denemarken. Maandag volgt het duel met IJsland. De derde testdag van de Formule 1-coureurs in Barcelona... verliep vandaag net even anders dan gehoopt. Verslaggever Louis Dekker was erbij. Formule 1 op het circuit de Catalunya... dat was vandaag een kansloze missie. Ja, het heet een wintertest en het was winter... maar getest werd er helemaal niet. Het was te onstuimig, het was vanochtend te wit... het was vanmiddag te nat. Er is eigenlijk helemaal niets gebeurd. Een verloren dag voor de Formule 1... en je hebt medelijden met de mensen... het waren er gelukkig niet veel... die een kaartje hebben gekocht. Goed, terug naar de Kuip. Het lijkt beslist. Maar goed, hoe lang heeft Willem 2 nog, Philip en allemaal. Nog een klein half uur. Het lijkt inderdaad wel beslist. Het is nu een hele open wedstrijd. En ja, Feyenoord heeft toch een counter uitgespeeld... zoals je een counter moet uitspelen. Er waren een paar corners op rij voor Willem 2, waaruit het ook wel gevaarlijk kon worden... ...waaruit Dankelui bijvoorbeeld een schot loste. Die uit de hoek werd gehaald door Jones. Een belangrijke redding voor Jones staat zat in de wedstrijd. En even later dus uit een andere corner van Willem II. Razendsnel uitgespeeld en heel knap binnengeschoten door Van Persie. Dat was nog niet zo eenvoudig. Hij moest hem liften over de doelmaat. ging in de bovenhoek. Het was heel knap afgemaakt. En zo heeft Van Persie dus, voordat hij straks zal worden gewisseld... ...al in ieder geval de 2-0 gemaakt. En ja, nu zal Willem II toch uh, zoveel risico moeten nemen... ...en zo wonderbaarlijk tevoorschijn moeten komen... Om hier een nederlaag af te wenden. Dat lijkt bijna onmogelijk. Zeg nooit nooit. Maar het lijkt inderdaad beslist. Van Persie nu. Met uh, Vilena en Tapia. Die is in het veld gekomen voor de geblesseerd uitgevallen El Amadi. En heeft ook al een, slot, een schot gelost. Niet zo gevaarlijk overigens. Maar Tapia speelt dus weer eens nu op het middenveld. En dieper in de defensie. En... Uh... Ja, hij heeft nog niet, uh, niet zoveel goede dingen kunnen doen. Maar hij is ook nog niet zo gek veel aan de bal geweest. Liefdink nu in balbezit. En hij gaat naar de links weg naar Wijnaldum. 65e minuut. 2-0 dus voor Feyenoord. En Willem 2 moet nu alles of niets gaan spelen... om nog terug te kunnen knokken in deze wedstrijd. Daar beginnen ze nu mee met Dankerlui. En Sol, net buiten het 16 meter bied Kan nog niet schieten, Frans Sol. Moet de ruimte voor zichzelf creëren. Lukt hem niet. Bal dan even naar de linkerkant gespeeld. Wie kan daar schieten bij Willem 2? Helemaal niemand. Haps neemt over... De bal naar Boetius en dan Jurgensen op de eigen helft nog. Zullen we hem even terug op Van Persie die toch zijn waarde bewijst door voor Feyenoord. Iedereen die twijfels had... Die mag zijn mond nu even houden. Want Van Persie scoort voor de derde op volgende thuiswedstrijd. Waarbij hij binnen de lijnen staat. Tegen PSV speelde hij niet. Was hij op de bank. Uh, werd hij de bank gehouden. En gelaten ook de hele wedstrijd. Wel speelde hij tegen Groningen. Maakte hij een prachtige goal. Dat was er nu eens sinds zijn een terugkeer uh, bij Feyenoord. Maakte de winnende goal tegen Iraklis En scoort nu dus opnieuw een hele belangrijke. De 2-0 tegen Willem 2. En je ziet gewoon aan hem als je hem ziet voetballen. Dat hij nog steeds ontzettend goed kan voetballen. Dat hij... Die kwaliteit die hij had, dat hij die, die nog steeds heeft. En af en toe, misschien iets minder vaak dan vroeger. Maar af en toe toch zeker wel laat zien. En het is een genot om hem te zien. Robin van Persie, feitelijk. Nu met een mooie aanval. Vilena, die wordt weggezuigd door Haps. Wordt nog op het laatste moment gerepareerd achterin. Waardoor Willem 2 niet de derde goal moet incasseren. Sterker nog, Willem 2 mag counteren met Rienstra. Goed, als hij een goede bal zorgt op bedje is de kans. Maar die bal is niet goed. Van B kan het gat dichtlopen. En speelt Jones aan. Jones, echt. Je zei het al, Philip. Erg belangrijk. Want bij een 1-0 stand. Een prachtige redding waarmee hij de gelijkmaker voorkwam. En een minuut later was het 2-0. Dat kan wel eens. ...de bepalende redding zijn geweest in deze wedstrijd. Ja, wat me ook opvalt tot nu toe is het, het samenspel tussen Van Persie en Berghuis. Dat loopt echt als een tierenlier. Bij een aantal aanvallen tenminste. Die, ja, die lijken elkaar blindelings te kunnen vinden. Steeds makkelijker spelen die twee ook uh, met elkaar samen. Dat heeft wel even geduurd. Dat is niet altijd zo geweest tot nu toe. Maar uh, in deze wedstrijd in ieder geval wel. Liefdink nu uh, onder druk van Van Persie terug de bal naar Brandenhorst. Daar is uh, Latsman nu aan de bal. Uh, de verdedigers worden nu opgejaagd. Latsman bijna in de problemen... ...maar snijdt net op tijd voor Van Persie langs Branderhorst. Ja, die kan die bal niet kwijt. Daar uh, wordt uh, de, uh, druk gegeven door uh, Jurgensen. maar uh, Tapia zit er weer tussen en brengt. Nou, niet al te lang. Fijn of weer een bal bezit. Tapia geeft de bal zo weer uit handen. Dankelui, de rechtsback En daar is Elan Koeri. Die... Ja, ook heel veel balverlies leidt tot nu toe in die tweede helft. En de bal weer helemaal weer terug heeft. ja We zitten in een fase waarin Willem II het even helemaal niet meer weet. Nee, dat klopt. Maar het is eigenlijk, als je erover nadenkt ook niet gek dat Feyenoord hier gewoon thuis van Willem II wint. hey nog een boete erbij. En Willem II heeft nu ook de bal met liefdink op de helft van Feyenoord. Levert dan wel in bij Tapia. Want ja, Feyenoord hoort natuurlijk ook gewoon van Willem II te winnen. Het spel van Feyenoord de laatste week was alleen zo dramatisch... dat gewoon even winnen van Willem II niet meer zo gewoon was... Maar uiteindelijk is het wel een redelijk makkelijke avond aan het worden voor Feyenoord. Deze halve finale van de beker tegen de Tilburgers. De laatste 15 thuisjuwels in de beker heeft Feyenoord gewonnen. En daar gaan ze hoogstwaarschijnlijk een 16 aan toevoegen. En in de wetenschap dat Feyenoord de laatste drie jaar eigenlijk alleen maar thuis loopt, is het ook niet zo gek dat ze de tweede finale in drie seizoenen gaan spelen zodanig op 22 april. In de eigen kaart. Dat spelen ze wel uit trouwens. Want AZ is dan de thuisspelende ploeg. Maar het zal toch wel als thuis voelen denk ik. Ja ik vind ook dat de sfeer en de intensiteit van de wedstrijd helemaal is veranderd. Sinds die 2-0 van, uh, van Persie. We zijn nu exact halverwege de tweede helft. 2-0 dus nog altijd de stand. Maar sinds die uh, 2-0 zag je ook een kans bijvoorbeeld. Waarbij uh, Berghuis uh, miste. Die schoot over. En hij zakte lachend. Glimlachend op de grond. Hij vond het allemaal wel goed zo. Ook Berghuis realiseert zich wel ja, dat het zo goed als gespeeld is. Tenzij, tenzij Willem Twee natuurlijk nog snel een doelpunt zou gaan maken. Dan zou opnieuw de spanning kunnen terugkeren. Maar ja, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Want Sol is nu in balbezit. Maar die staat ook veel te ver van de vijandelijke golaf. Sol komt niet in balbezit in het penaltygebied van, uh, van Feyenoord. Die komt alleen in balbezit als hij er nog ver vanaf is. Ja, dan heeft hij zijn meeste kracht al verspeeld. Ook Betje komt tot nu toe ook nog niet echt aan de bal. Sinds hij in het veld is gekomen. In de tweede helft dus. Nu een hoge bal in de richting. Van uh, Jurgensen, daar komt Latschman, die het maar eens probeert van uh, bijna 40 meter. Ja, het is eigenlijk te triest voor woorden dat je het uh, ja, zo probeert. Hij wordt ook een beetje uitgefloten. Ja, ik heb nog een beetje met hem te doen nu. En dat is het ergste wat je kan overkomen als tosporter. Ja, ja maar het, ik, vind, <laughs> ik vind het uh, sarcasme van het publiek wel enigszins te begrijpen. <laughs> want dit schot het lekker nergens op. Boets is nu voor Feyenoord in de 69ste minuut. 2-0 is het, de doelpunten van uh, de 2 Mannen waar het ook van moet komen als het gaat om de creativiteit bij Feyenoord, Berghuis en Van Persie. En dat zijn toch twee fijne voetballers en je hoopt dat je ze vaker aan het werk kan zien. Dat Van Persie gewoon ook vaker wordt gebruikt en dat er niet met hem wordt omgegaan alsof het een man van glas is. Want ik heb toch vaak het gevoel dat hij het wel aan kan. En hopelijk uh, mag hij ook wat vaker meedoen en wat langer blijven staan. Nu Boetius die aan een avontuur begint en daar heel ver mee komt... Uiteindelijk niemand die schiet. Berghuis die wel opvangt. Net buiten de 16 meter. Het bal gaat naar Van Persie. Aana eventjes. Hij wil ineens schieten. doet dat hij toch niet. Meegeven dan. Bal breed. Berghuis kan bijna de 3-0 maken. Maar uiteindelijk wordt hij dan net weggegleden voor zijn voeten. En uh, is het Willem II dat de bal ook weer heel snel inlevert nu bij Janari van der Heijden achterin. Die moet dan even aan de bak om het balbezit Echt in de ploeg van Feyenoord te houden. Dat lukt. Speelt de bal dan even op Jones. Lekker voor hem dat hij een goede wedstrijd kiept tot nu toe. Begon wat moeizaam. Ging even onder een bal door. Maar heeft zich goed hersteld. Had hij dus mooie redding op die inzet van Dankerlui. En lijkt zijn doel voorlopig schoon te houden. 20 minuten nog. En dan zit Feyenoord in de bekerfinale. Mooie finale gaat dat worden dan tegen AZ. Ja, die is dan nog niet zo begonnen voor Feyenoord. Maar in ieder geval, ja, als Jones weet dat hij in een wedstrijd als deze... dat hij eigenlijk maar één of twee ballen van importantie krijgt. En ja, die moet hij er dan uithalen. En dat heeft hij in ieder geval gedaan... Niet zo'n best seizoen tot nu toe, maar hij was er wel belangrijk. Nu zien we een beeld van Van Persie, waarbij hij enigszins uh, hinkt. Maar uh, voorlopig staat hij er nog altijd en speelt hij al 70 minuten achter elkaar. Nu krijgt uh, Haps een bal niet onder controle. Maar uh, Van Persie is er nog altijd bij. Ja, zou het dan uh, voor het eerste keer zijn dat hij dan de 90 minuten zou volmaken? Ik denk het niet overigens, want uh, hij... Hinkt nu echt. Hij wrijft ook over zijn bovenbeen. Ik denk dat hij uh, niet lang meer binnen de lijnen staat. Nu ook Betje is een keer aan de bal. Levert hem in bij Vilena. Levert hem opnieuw in. Ja, ik zei het al. Hij was zondag niet balvast. Hij is nu in deze tweede helft. En die speelt ook niet balvast. Ook Betje leidt balverlies op balverlies. Haps. Nu met een wilde trap naar voren. En die wordt naar voren gekopt. Sol nu. En daar is Elankouri en Chirivella. Chirivella draait om zijn as. Maar is die bal dan toch kwijt. Jurgensen, nu kan Feyenoord weer gaan denken aan een counter. Het is echt wel matig wat Willem II hier brengt. Vanavond door in de kuip. De Feyenoord speelt ook niet onwaarschijnlijk goed. Willem II is gewoon erg matig. Daar komt Feyenoord met de bal naar Berghuis. Maar daar uh, wordt dan... Ja, Dankelui zit ertussen. En die raakt de bal zelf als het laatste. En dan raakt Branderhorst hem op. Publiek weer een terugspeelbal. Niet bewust. Maar uh, dat denk ik ook. Dat en, uh, Ja, precies. En Blom die <laughs> heeft uh, compassie Kijk. met de spelers van Willem II. En die geeft ook geen uh, indirecte vrijheidrap aan Feyenoord. Willem II mag gewoon verder. 72e minuut. 2-0 is het. Voor Feyenoord van Persie is een persoonlijk record tot nu toe bij Feyenoord. 73 minuten heeft hij meegedaan. Thuis was dat tegen Herakles toen hij werd vervangen. En als hij nog anderhalf minuut mag blijven staan gaat hij dat record nou elk geval verbreken. De maker van de 2-0, de 1-0 was van Berghuis. En de 2-0 is ook de tussenstand voorlopig in de Kuip. Die Feyenoord zo dadelijk naar de bekerfinale gaat helpen. Willem 2, wat hebben ze nog over? Hebben ze nog krachten over in deze wedstrijd waarin ze tot nu toe matig voor de dag komen? Daar is een tik... ...richting, ik denk dat dat Dankerlui is die daar op de grond ligt. Of is het Wijnaldum? Hoe dan ook. Het spel ligt even stil. We, uh, Blom gaat even kijken hoe het daar precies gaat. Nee, Latschman is het. Die ligt geblesseerd op de grond. Hij heeft pijn. Tikje van Tapia. En zo uh, ligt het spel even stil. Hier in de Kuip zitten we in de 73ste minuut. En is het eigenlijk stil. En denken de mensen wel, nou, we gaan het wel halen. Filip, daar lijkt het op, hè? Ja, daar is bijna geen twijfel meer over. En Jij gaat inderdaad straks hele vrolijke interviews maken met Van Persie. Die gaat weer glimlachen. Ze zijn altijd vrolijk hier, hè? Nou ja, zeker de laatste <laughs> weken. Maar dat, ja, dat, hij zal weer glimlachend voor de Kamer staan. Maar ja, hij heeft toch weer een succesvolle wedstrijd gespeeld. Goed, Jelancuri gaat eraf. Azawi komt erin. Nog een creatieve speler erin bij Willem 2. Maar ik denk dat het allemaal te laat is. 73 minuten gevoetbald. Feyenoord lijkt met 2-0.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 heel hard in de auto moeten uh, draaien, vind ik. Anouk en Woman. We gaan naar de Kuip voor die finale tussen Feyenoord en Willem II. Kan Willem II nog wat doen? Philip Kook en Arma Nasser ook doen. Nou, het ziet er niet goed uit voor de ploeg van Erwin van der Looyse. Uh, kunnen maar geen vuist maken. 2-0 voor Feyenoord. En Willem II komt er echt niet aan te passen in die tweede. Eén grote kans is voor Dankerlui. Maar daar uh, stond jones die deed wat hij moest doen. Namelijk die bal pakken. Nu een kans misschien wel voor Ockbetje, Maar die kan de bal niet meer aannemen. Azaoui net binnen de lijn gekomen bij Willem II. Die uh, maakte even kennis met de slager uit Peru. Renato NATO Tapia die hem enorm te grazen nam. Hij had daar ook veel last van. Azaoui staat inmiddels gelukkig wel weer. Het is niet de eerste tik die Tapia uitdeelt. Maar hij kan door. Azaoui wat trekken en al, maar uiteindelijk hoeft hij niet gelijk weer uh, buiten de lijn. Hij stond er pas een paar minuten in. Dat zou ook wel heel sneu zijn. Van Persie die kan ook nog steeds door. 78e minuut al zijn persoonlijke record met vijf minuten inmiddels overtroffen. En uh, misschien krijgt hij nog een beekswissel, maar hij hoeft er denk ik niet uit, want hij houdt het wel vol. Hij werd natuurlijk ook gespaard tegen PSV zondag om hier goed te zijn. En hier was hij goed, want het is bij Vlaag echt genieten van Robin van Persie. Ja, bovendien had hij dit, uh, nog een enorme kans die hij zelf creëerde door een uh, versnelling, waarbij die uh, te snel af was. En schoot in de verre hoek. En dat scheelde echt maar centimeters. De bal ging net voorlangs. Of het was hier 3-0 geweest. Overigens de rechtsback Dix is eraf. En Nieuwkoop in zijn plaats. Die wisselt dus wel. Nu Jurgensen aan de bal. En aan de rechterkant wordt mee opgekomen. Door Nieuwkoop die de bal voorlicht En een hakballetje geprobeerd. Het is zo reuze subtiel gedaan. Ja, ze willen de hoge schoolvoetbal spelen nu om het af te maken. Berghuis in dit geval. Hij geeft mee aan uh, Nieuwkoop Jurgensen. Die de bal dan uh, teruglegt. En uh, ja, hij wil een wonder op het maken. Dan besluit. Hij wil het publiek denk ik nog iets hartverwarmends meegeven. Hier op deze koude woensdagavond. Die voor Feyenoord dus zo goed afloopt. Ja, we zeiden vorige maand. Die bekerwedstrijd. Die kwartfinale tegen PSV. Dat was de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En daarna werd er gezegd. Ja, deze tegen Willem II. <laughs> dat is de belangrijkste van het seizoen. En nu zullen ze straks zeggen. De bekerfinale tegen AZ. Dat wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Op die ja, ja, dat is absoluut waar. En ik ben heel benieuwd wat ze dan zaterdag doen. Uit bij NAC. Het gaan me helemaal niet verbazen als ze die gewoon verliezen. NAC dat zich natuurlijk enorm heeft opgeladen voor die wedstrijd. En bij Feyenoord zal het gevoel dan wel weer opkomen. Ja, die competitie daar doen we toch eigenlijk niet meer mee. Maar stel nou dat Feyenoord die bekerfinale verliest van AZ wat helemaal geen denkbeeldige gedachte is want AZ is op dit moment gewoon beter dan Feyenoord. Ja dan moet Feyenoord ook in die competitie eens laten zien dat het echt wel kan voetballen. Want dat ze dat kunnen hebben ze vandaag wel duidelijk gemaakt. Alleen het is toch wel uh, kwalijk dat ze die motivatie niet kunnen opbrengen voor wedstrijden in de competitie. De regerend, ik zeg het nog maar eens, landskampioen van Nederland. Virena in de 80 ste minuut. Bij een 2-0 voorsprong voor Feyenoord. De bal gaat naar de rechterkant, naar Nieuwkoop. Feyenoord gaat zich voor de 18e keer plaatsen voor de finale van de Beker. Ze hebben pas twee keer eerder een halve finale verloren. Dat is toch wel opmerkelijk. Boetje is nu aan de linkerkant voor Feyenoord. Die gaat er langs bij Dankerlui zet de bal voor. Vilena met de kans op 3-0. Benut hij niet. Brandenhorst die moet die bal gewoon pakken. Maar dan op los. Bojetjes komt niet aan de rebound. Bojetjes staat blijkbaar ook bij het spel. En dus krijgt uh, Willem 2 een vrije trap te nemen in het eigen doelgebied. Brandenhorst zal dat gaan doen. Maar als ik naar Willem 2 kijk heb ik ook niet het gevoel dat zij er nog in geloven. De hoofden naar beneden. Alsof ze het al geaccepteerd hebben. Nee het uh, geloof is compleet weg. Sinds... Uh... ...sinds de 2-0 van Van Persie. En nu gaan de handen op elkaar inderdaad voor Van Persie... ...die op dit moment gewisseld wordt. Ja, je kunt het als een publiekswissel beschouwen. Kuit klapt ook voor Van Persie. Torenstra komt erin en Van Persie wordt toegezongen door het publiek. Hij heeft toch weer het verschil gemaakt, de 2-0. Hij heeft een paar mooie acties gehad. Hij had ook nog kansen om meer dan één keer te scoren. Maar hij heeft laten zien dat hij in ieder geval nog van speciale klasse kan zijn bij Vlagen... Niet meer zo als een paar jaar geleden. Maar hij is toch altijd van bijzonder veel waarde. Zeker voor dit Feyenoord. En zeker in dit moeizame seizoen. Toch, die toch uh, ja, voor een groot deel kan worden goedgemaakt als Feyenoord uh, de beker wint. Dan uh, hebben ze toch een prijs. En ja, dan heeft uh, Van Bronckhorst toch weer iets binnengehaald. Waar de Feyenoord supporters trots op kunnen zijn. Haps vangt nu uh, de bal op. En zet Jurgensen aan het werk Toornstra vlakbij. Die moet nu plaatsmaken voor Jurgensen. De bal gaat naar de rechterkant. Die bal is niet goed gegeven. En Berghuis moet daar nog een beste van zien te maken in de hoek. Kan de bal nog voorkrijgen. Weer teruggeven naar Jurgensen. Die daar nu speelt als een soort van spelverdeler. En niet opduikt in het strafschopgebied. Nu weer rustig teruggeven. Feyenoord speelt de bal weer rond. Tapia halverwege de van Willem 2. 82e minuut. 2-0 is het. Goals van Berghuis en van Persie. Weer een mooi hakje van Berghuis richting Toornstra. Nu aan de rechterkant tegen de aan. Berghuis weer, terug naar Thornstra. Berghuis is echt de beste bij Feyenoord. Thornstra met buitenkant voet naar Jurgensen. Moet hem eigenlijk snel doorspelen, Jurgensen. Besluit toch zelf te gaan. Gaat te lang zelf door. Hij raakt de bal dan ook bijna kwijt. Uiteindelijk houdt hij er nog een ingooi in over. Opnieuw geen doelpunt dus van Jurgensen. Die nog droog staat in 2018. Dat is toch wel pijnlijk voor de spits van Feyenoord. Van Persie is inmiddels bezig aan de eerder ronde. Daar vertel ik later over. Want eerst deze avond van Feyenoord van Berghuis. Die houdt er niks aan over. Zelfs geen hoekschop, alleen de doeltrap. Want als je als wisselspeler naar de andere kant moet en je al naar de kleedkamer gaat, dan moet je het hele veld over. Daar is Van Persie nu mee bezig en die applaudisseert voor iedereen die dat voor hem doet. En het feit dat hij nu al naar de tunnel gaat, impliceert dat hij toch al even behandeld gaat worden. En dat hij toch eventjes denk ik, gemasseerd moet worden om de lichte pijntjes en de klachten even eruit te halen. Want anders zou hij wel op die bank uh, blijven zitten. En ook als hij natuurlijk zeker is, was de zaak dat het hier niet meer echt spannend zou gaan worden. Want anders zou hij uh, ja, <laughs> zich ook niet uh, kunnen beheersen. En zou hij ook nog wel blijven kijken? Nu bijvoorbeeld naar Boetius, die weg is aan de linkerkant. Dankerlui de rechtsback bij hem. Maar heel veel trucjes van uh, Boetius. En uh, krijgt hij hem voor? Hij krijgt hem voor, maar hij krijgt hem niet tot bij uh, Jurgensen. En uh, Branderhorst uh, die vangt hem en die uh, stuurt nu uh, Dankelui weg. De bal gaat over de zijlijn. Willem 2 maar zo gaan inwerpen? Acht minuten nog te spelen. Feyenoord leidt nog. Nog altijd comfortabel met 2-0. Ja, Andries Jonker. Nu kan het niet meer fout gaan, hè? Ja, ik denk dat Willem II uh, de witte vlag gehezen heeft. En het is eigenlijk jammer, hè. Zo'n ploeg moet eigenlijk het scenario weten... dat je op de laatste 20 minuten... als je dan nog op kan brengen gas te geven... dan krijg je mogelijkheden tegen een ploeg als Feyenoord. Ja, je ziet eigenlijk dat het, uh, de, de kracht en de overtuiging ontbreekt. Uh, zij hebben even aangedrongen... prompt de deksel op de neus gekregen met die... Uh, met die 2-0 en daarna is eigenlijk de overtuiging weg. Proberen nog wel. Maar, maar niet met daadkracht. Eigenlijk jammer, want als ze echt gas hadden gegeven na die 2-0... Ja, bij 2-1 dan, dan, dan is er wat te halen bij Feyenoord. Nu niet meer. Zelfde probleem als een beetje bij Twente. Te weinig geloven in eigen kunnen? Ja, ik denk dat Willem II het onder wel een stukje beter voorstaat dan, dan FC Twente. Want dit Willem II heeft waar mogelijk geprobeerd te voetballen. Eh, ook rustiger dan Twente. Dus wat dat betreft zitten er wel een verschil in waarbij Willem II er in mijn ogen een stukje beter uitziet. Oké, okay. terug naar het veld voor de slotfase van die halffinale KVB-Beker. Nou ja, slotfase, nog een minuut of tien hè, denk ik. Ja. Nou, laten we eerst even, want het is bijna half elf. Uh, en Freddy Tijn is toch binnen, dus ik stel voor nou, dat... En we... DO, Radio 1. Heel goed, vrouwen eerst. Zo is het. En dan was je nou met Freddy. Nederland is vanaf morgen een maand lang voorzitter... van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... Het voorzitterschap begint met een ontbijt. De ambassadeurs van de 15 landen in de Veiligheidsraad... krijgen Hollandse kaas, chocoladehagel en ontbijtkoek mm, voorgezet... Mm, zei lekker. de VN-ambassadeur van Oosterom tegen NOS met het oog op morgen. Een DJ, Stefan Bouwman van Q-Music... heeft live op de radio openhartig gesproken over zijn depressieve gevoelens. Volgens hem rust er nog een taboe op het tonen van depressieve gevoelens. Mede daarom is hij ermee naar buiten gekomen. Hij staat op een wachtlijst voor professionele hulp.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 Die Was een installatie binnengevlogen die de straatverlichting aanstuurt. En daardoor was kortsluiting ontstaan. Langs de leen en omstreken. Goed, dan gaan we nu wel naar uh, de Kuip. Hadden we het maar gedaan? Ja, gedaan? ik ja, wou ja. het niet zeggen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Het is 3-0 geworden. Vilena maakt de derde goal voor Feyenoord. Mooie goal. Thornstra zet hem op. Voorzet vanaf de rechterkant. Vilena met een mooie passeeractie. Neemt hij er wel mee en schiet hij hem goed binnen. En dat is uh, natuurlijk de definitieve beslissing in deze wedstrijd. Die eigenlijk al lang en breed gespeeld was na de 2-0 van Van Persie. Maar dit is nog een bekroning op een goede wedstrijd. Die Feyenoord heeft gespeeld. 3-0 dus is het geworden. Boetie is aan de linkerkant. Die geheel nog wel even. Die speelt een goede wedstrijd. Boetius bal voorgezet. Jurgensen die uh, wil nog zo graag een doelpunt maken. Maar ook nu is het hem niet gegeven. Willem 2 verdedigt uit. Maar Willem 2... Twee... Ja, het is uh, niet veel geweest deze avond. Ze zijn ook niet goed in vorm. Dat zie je ook terug in deze wedstrijd. Maar ze hebben het Feyenoord wel erg makkelijk gemaakt hoor, vanavond. En dat zag je ook bij die goal van Vilena. Twee goede schijnbewegingen van Vilena gingen eraan vooraf. Maar ook deden die verdedigers van uh, Willem II. Uh, Dankelui en batsman uh, in dit geval. Die deden niet echt veel moeite meer om bij de bal te komen. Ze lieten Vilena ook maar een beetje begaan. Ze gooiden zich niet meer in het duel zoals ze dat nog wel deden in de eerste helft. Ja, het geloof is eigenlijk sinds die 2-0 van Van Persie allang verdwenen bij Willem II. En dat is toch zonde voor de wedstrijd geweest. Want aanvallende kwaliteiten, dat heeft Willem II wel. Dat is een van de weinige ploegen in de degradatiezone. Maar die aanvallende kwaliteiten hebben ze nauwelijks kunnen benutten. Nu Sol aan de bal. Hij verovert daar een inborp en laat het over aan uh, de linksback. Dat is hij nu. Reynaldum, de invaller. En die kan nog wel een end komen. Het is net geen Björn Vleemings, maar die komt een heel end in dat uh, 16 meter gebied. Er komt zelfs nog een schot. Maar dat gaat uh, hoog over. Oeh en A wordt er nog geroepen als Chirivella overschiet. Ook een beetje sarcasme van het Rotterdamse publiek. Dat kunnen ze hier wel in de kuif. <laughs> een beetje sarcasme. Dat is deze mensen niet vreemd. Maar ze kunnen zo meteen weer eens gaan juichen als... Uh... Het laatste fluitsignaal van Kevin Blom heeft geklonken. Dat zal niet lang weer op zich laten wachten. 88e minuut. 3-0. Klinkende cijfers. Klinkende overwinning voor Feyenoord tegen Willem II. Vilena met de bal breed op Tapia. Die eh, zoals we van hem kennen een beetje frivol daar achterin. Wat bewegingjes eh, tentoonspreidt. Nou, Het loopt nu goed af. De bal gaat naar Van der Heijden. Achterin hij dan naar de linkerkant, naar Boetius. 22 april, dat is de datum van de bekerfinale. En het wordt een mooie dit jaar, het wordt echt een mooie. Twee clubs die hem heel graag willen winnen. Feyenoord en AZ gaan het dan in deze Kuip tegen elkaar opnemen. Het zal weer een mooi feestje worden. Vorig jaar natuurlijk Vitesse AZ was een draak van een wedstrijd. Slechter dan die kan echt niet worden. Maar ik heb zo'n vermoed dat het eigenlijk wel eens heel leuk kan gaan worden op die 22 april. Feyenoord wil het nog een keertje met Nieuwkoop. Wil misschien wel... Maar het lukt zeker niet. Nieuwkoop repareert zijn fout wel. Herstelt het balbezit weer. En kan nu opnieuw een aanval voor Feyenoord. Heeft Berghuis inmiddels bereikt. Ja, één voordeel zal Feyenoord in ieder geval hebben. Het zal weer uh, thuis spelen. Daar uh, wordt wel eens uh, door menig club geageerd. <laughs> dat uh, Feyenoord altijd die bekerfinale thuis mag spelen. Zo is het nu eenmaal. Officieel niet, hè. AZ speelt thuis. Ja, ja. Wel, hier in de kuis zal Feyenoord uitspelen. Zo is het. Maar ja, dat het zo helemaal is. Ja. Willem II heeft trouwens dit jaar ook massaal gehad. Hij heeft één uitwedstrijd gehad tot nu toe tegen een amateurclub. Daarna ook alleen maar thuis. Dat voordeel moet je nou helemaal hebben. Anders kom je niet zo ver in een bekertoernooi doorgaans. Je ziet weinig clubs die vier uitwedstrijden achter elkaar winnen. Nu is een keer nog Willem II in de voorlaatste minuut. Tenminste, als we de blessuretijd even niet meerekenen. Nog een keer een aanval, maar ze komen maar niet voorbij. Een nieuwkoop, die nu een aanval onderbreekt. En weer eens een counter in gang kan zetten voor Feyenoord. Maar ja, Feyenoord is ook niet meer zo happig. De klus is wel geklaard. Jurgensen biedt het nog aan, maar... Uh... Die geeft ook maar rustig een balletje terug. Ja, aan de overkant van waar wij zitten al die tribune... die stroomt ook echt leeg. Dat is niet echt Feyenoord eigen. Maar het is te begrijpen natuurlijk op deze koude februariavond... dat de mensen snel naar huis willen. Zeker als deze wedstrijd ook wel in de tas is. Want die hebben toch wel een leidersweg moeten doorstaan in deze temperaturen. Nog één keer Vilena voor de 4-0. Die uh, legt hem af op zijn maatje. Boetis had beter zelf kunnen gaan. Boetis is nog wel in het eigen 16 meter gebied. In de laatste minuut Toornstra, Vilena nog steeds... Filena dan naar de rechterkant van het veld. Naar Berghuis. Die al een doelpunt heeft gemaakt. Was de eerste van deze avond. Speelt een door op Toornstraat. Die speelt thuis. Dus dan kan hij scoren. Maar nu komt hij niet in uh, kansrijke positie. Want de bal wordt achterin weggehaald. Nog 40 seconden op de klok. Als Kevin Blom uh, slim is trekt hij geen extra tijd bij... Maar we gaan dat zo zien. Berghuis inmiddels nog even. Maar die levert de bal weer in bij Willem 2. Ja, hij loopt zich daar vast op een verdediger. Berghuis is voor mij wel uh, de man van de wedstrijd. De man die de meeste openingen heeft gecreëerd. Die het meeste initiatief heeft genomen. En vaak daar in de combinatie met Van Persie. Uh, de ruimtes uh, kon benutten achter de verdedigers van, uh, van Willem 2. De ruimtes die ook wel werden weggegeven hoor. Hoe, meer, uh, hoe langer de wedstrijd voordat, hoe meer ruimte Willem 2 weggaf. Nu Dankerlui met een voorzet. In de richting van de Sol die daar niet bij kan. Ook ook Betty kan er niet bij. Nieuwkoop geeft nog maar eens een ros tegen de bal. Twee minuten gaan we nog door. Dat heeft er ook alles mee te maken dat de wedstrijd al lang beslist is. En dat niemand meer van Willem 2 gelooft in een comeback. En nu wordt Boetjes nog een keertje weggestuurd. Kan hij nog wat? Boetjes, schijnbeweging. Nog een schot van Boetjes. En dat gaat uh, naast en over. Ja, Boetjes zit er ook wel een beetje doorheen hoor. Die heeft ook het beste van zichzelf gegeven vanavond. Het beste wat nog in hem zit. Ja, en dat is toch wel wat meer dan ik de afgelopen weken van hem heb gezien. Want hij zat echt in een enorme vormdip. Maar daar is hij weer een beetje uh, uit aan het opkrabbelen. En dat is goed om te zien. Want hij liep echt met de ziel onder zijn arm rond. Maar het gaat nu weer wat beter met Jean-Paul Boetjes. En dat zal ook wel moeten, want Sam Rashand is nog lang geblesseerd. En of er heel veel toekomst is voor Bilal Bassachikoglou is ook nog maar de vraag. Na die, Zit weer op de bank, hè? Ja, die, die, die, die, die terug van die schorswing, maar na die hele domme rode kaart tegen Vitesse. Zou het niet gek zijn als Boetjes het vertrouwen krijgt. Een tijdje van Giovanni van Broncos. Die in elk geval weer wat steviger in het zadel zit. Zijn positie stond natuurlijk onder druk door al die slechte resultaten in de competitie. Maar één overwinning in de beker, dat kan al heel veel betekenen. En dat betekent het in elk geval voor Feyenoord. Want het, ze spelen nog ergens voor. Die finale straks op die 22 april tegen AZ Willem 2 nog één keertje. In de slotminuut van die extra tijd met de bal wordt al heel snel weer ingeleverd. En Feyenoord mag zelf nog een keer in de avond. Ja, je krijgt nu wel uh, inderdaad de vraag. Jij oppert hem al even voor wat betreft de aanstaande weekend. Maar ik zou, zou hem wel, zelfs uh, nog wel zes weken willen doortrekken. Wat moeten ze in hemelsnaam nog doen in de competitie? Er valt zo weinig te ja. winnen meer voor Feyenoord. Maar als ze die bekerfinale verliezen. Ja, ze dan hebben nog niks. Komen ze serieus in de problemen? Want Europees voetbal afdwingen op grond van de competitiestand. Dat wordt nog helemaal uh, moeilijk. Zeker als je ziet hoeveel voorronden ze dan wel niet moeten spelen. Overigens uh, hier nog een overtreding, denk ik. Nee, Blom geeft voordeel. Willem II kan nog één keer hè, ten aanval trekken met uh, ook Betje. Sol in de punt van de aanval, maar ook Betje loopt zich weer vast. Ik denk dat ook Betje niet één keer de bal heeft gespeeld in de tweede helft naar een ploeggenoot. Dat is hem vrijwel niet gelukt. Dit overigens niet alleen aan uh, ook Betje. Die staat er ook geïsoleerd in die tweede helft. Zwaar eh, Sol zich nog regelmatig laat vallen. Lukt dat bij O'Quetsie niet? Uh, nu wordt er afgesloten. Er gaan de handen op elkaar. En gaat uh, de Van der Looy ook uh, zijn collega de Van Bronkhorst feliciteren. Van Bronkhorst, Armand zei het al, zit nu steviger in het zadel. Het zal hem zo goed doen dat hij hier heeft gewonnen. Een overwinning waar niets op af te dingen valt: 3-0 tegen Willem 2. Ja, Andries Jonker. Eens, niks op af te dingen. Ja, ik denk uh, dik verdiend. Dik verdiend. Uh, Willem 2 heeft het uh, te gemakkelijk gemaakt. Ja, ja, dus niks op af te dingen. Ook bedje je uh, weinig van gezien. Werd hij te, te weinig uh, gevonden, te weinig gezocht. Valt hem iets te verwijten? Ja, ja goed, uh, dat soort spelers uh, altijd afwachten. Die hebben, ik heb ook met dat soort jongens gewerkt uit Nigeria... En... De kou kan een serieus probleem zijn. Dat is geen grapje. Dat is echt verschrikkelijk koud voor die jongens. Hij deed de warming-up ook in de gang, hè? Zo ja, we. ja dat, dat kan een probleem zijn. Aan de andere kant, er waren meer aanvallers beschikbaar. Met Kroeks en Azaoui. Die hadden ook vroeger ingebracht kunnen worden. En blijkbaar was hij de beste optie. Ja, en heb je er niet zo gek veel van gemaakt. Maar dat had ook te maken met het gebrek aan overtuiging bij Willem II. Ja, Jezelf zei ook, ook, als jij de scheidsrechter was... had je geen twee uh, minuten extra nog gegeven. Nee, ik begrijp dat niet. Het is bitter koud. Het is 3-0. Het is beslist. De mensen op de tribune die sterven het af. Uh, Fluiter af, man. <laughs> geen medelijden had hij. Nee. Nee. nee, hij vond het uh, nog even leuk, twee minuutjes. Wel goed, goed voor Feyenoord he, dat ze in die finale staan. Want als dat niet was gelukt vanavond... dan hadden we hier een, waarschijnlijk een heel treurig gesprek gehad... over het seizoen van Feyenoord. Ja, ik begrijp dat, niet zo, uh, dat die competitie niet belangrijk zou zijn. Ik denk dat het voor Feyenoord uh, essentieel is dat ze Europees voetbal spelen. Er zijn twee manieren. Je moet die beker winnen... of je moet hoog genoeg eindigen op die ranglijst. Dus ik, ik snap daar helemaal niks van, van dat geklets dat die competitie er maar wat bij hangt. Hoe kan dat nou? Als je van AZ die bekerfinale verliest, dan heb je volgens mij niks. Dus ik denk dat ze beide fronten vol vol gas moeten geven... en helemaal niet op één kaart kunnen spelen. Ja, dan is dat gevaar dat ze nu misschien inderdaad in de competitie denken... Hè, want het duurt nog even dat die finale is. Wat was het? De 22 april, geloof ik. Ja. Uh, dat ze in de competitie nu het een beetje bij laten hangen op die ja, vijfde Maar Je hoeft toch geen uh, professor te zijn om te bedenken dat je van AZ kan verliezen. En als je een zevende wordt in de competitie... Dan speel je volgend jaar ook niet tegen Slovan Liberec. Dan moet je gewoon thuis blijven. Ja. En eh, op 11 maart speelt Feyenoord tegen AZ voor de competitie in de Kuip. 22 april dus voor de bekerfinale. Wat voor een vreemd duel gaat dat worden? Zou je dan als trainer zeggen van we gaan er vandaag vol op. Want we willen even de eerste tik uitdelen in de aanloop na die bekerfinale. Nou, op dat moment is niemand nog bezig met die bekerfinale. Want het gaat erom dat je in die competitie dus presteert. En dat, wij, dat hoef ik Bronkos niet te vertellen. Dat wij Gio zelf ook wel. Dus zij willen die wedstrijd winnen. En van der Brom die meldt zelf dat hij heel graag de achtervolging op Ajax inzet. Natuurlijk. Dus maar in de dus... aanloop naar die bekerfinale kan ik me wel voorstellen dat je het dan gebruikt. Dat ja, je zegt van nou we hebben. Uh, ja, maar en... over het algemeen, er zijn nee. er nog zoveel weken, er gebeuren zoveel nee. dingen. Het gaat gewoon om die wedstrijd winnen. Ah. En daarna zijn er nog zoveel wedstrijden. En dan komt pas die bekerfinale. En zie jij in de competitie misschien nog een kentering mogelijk voor Feyenoord... Hè, vanwege het feit dat van Persje nu in de basis kan starten. Wat je zegt over zijn rol hè, dat iedereen dan met iets meer vertrouwen het veld op gaat? Ja, ik heb hem de laatste. De laatste niet ontevreden gezien. Dus ik denk dat hij heel goed met Van Bronckhorst heeft besproken wat de route is. Ik heb steeds het gevoel gehad dat dit de wedstrijd was die gewonnen moest worden. Dat hij daar ook vanaf het begin moest spelen. En ik neem aan dat hij in de komende weken ook in de competitie... hoe langer er meer gaat spelen. En nogmaals, die competitie is net zo belangrijk voor Feyenoord als de Beker. En ze hebben van Persie gehaald. Hij kan een hele goede inbreng hebben. Ja, je moet voorzichtig zijn met hem. Maar ik neem toch aan dat hij langzamerhand fitter wordt en in staat gaat zijn... om meer minuten te maken. Ja. Goed, nou. komend het weekend uh, speelt... Moet ik even kijken, waar speelt Feyenoord nou? Speelt uit tegen uh, Nac Breda. Ik ben benieuwd of dat uh, nog invloed heeft. Uh, of, of valt dat wel mee? Want ja, doel bereikt zou je zeggen. Ze laten de competitie misschien wel een beetje lopen. Hij zegt volledig onterecht. Ja, ik, ik denk ook dat ze er heel verstandig aan doen om uh, volle bak daar, daarvoor te gaan. En uh, NAC uit, dat is per definitie, vooral als je begint aan die wedstrijd, uh, een lastige wedstrijd. Uh, hoe nou. het dan loopt in Breda, dat weet je nooit. Nee. Maar uh, NAC Feyenoord, dat is traditiegetrouw, een heel lastig potje voor Feyenoord. Dus ja. ik denk dat ze echt, uh, zichzelf moeten voorbereiden op een lastige wedstrijd... en daar heel verstandig aan doen om te gaan proberen drie punten weg te halen dan. Dankjewel voor je analyse, dankjewel voor je bezoek. Leuk om je weer even te dankjewel. horen. Ja, graag tot de volgende keer. Dankjewel, Andries Jonker. We are jugglers Try to catch what comes down on us So she's doing well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 Mooi nummer, juggler. Wie is de mol deelnemer, hè? Is die wie is de mol deelnemer? Ja, ja. Oh, daar kijk ik niet. He, he. Hij zit er nog in. Oh. Het succes van de Nederlandse baanwielredders... houdt niet over op de eerste dag van de WK in Apeldoorn. Na de overwinning van Kirsten Wild op de scratch... wonnen de mannen van de teamsprint goud. In de finale waren Niels van het Hoenderdaal, Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland sneller dan Groot-Brittannië. Matthijs Bugli keek langs de lijn toe... Na afloop stonden ze alle vier in hun regenboogshirts voor Hancock. Jeffrey, hoe bijzonder is dit? Ja, het is bizar. Twee keer naast, uh, naast het goud eerder gegrepen... en nu, uh, nu goud gepakt met het team. Dat is prachtig. Nou, Harry, neem ons eens even mee door de avond, want jullie moesten drie keer rijden. Ja, drie keer in uh, zo'n korte tijd is bijzonder zwaar. En uh, zeker al in de eerste ronde een misdaad maken. Dat, is, uh, ja, dat werkt wel op de was ik te merken aan de tijd toen in die ronde. Maar daarna waren we weer heel sterk in de finale, gelukkig. En dan tegen Engeland uh, ja, is wel heel vet om daar tegen te winnen. Hoe bijzonder is het om in de finale, als je al twee keer gereden hebt, om dan in 17.0 te starten? Nou, ik, ik had, het eerlijk gezegd zelf nog niet helemaal geloven. Het, het voelde inderdaad als een goede start, maar ik zou hem niet eens meer te kunnen terugvisualiseren. Uh, maar ja, ik heb, ik heb hier echt heel hard voor getraind. Maar dat dit mogelijk was, had ik ja, zeker niet uh, voorspeld. Dus. Matthijs, kan jij dat eens omschrijven, hoe bijzonder dat is? Ja, dit is gewoon bizar. Zeker om dit in eigen huis te doen. Uh, we zijn twee keer tweede op uh, rij. Spelen gingen niet zoals we hoopten en dan willen we weer in eigen huis. Drie keer de snelste van de wereld en uh, ja, in de breedte gewoon super goed. En iedereen heeft zich in de aanloop gewoon echt uh, ja, zo tegen elkaar vechten om gewoon mede te worden. En uh, dat we het hier doen is echt waanzinnig. Is dit nou ook het, uh, het verhaal van het succes, hè? die brede sprintselectie die Nederland op dit moment heeft. Jullie kunnen wisselen, uh, de concurrentie is er al om in, überhaupt in de ploeg te komen. Is, is dat nou wat hier zich allemaal uitbetaalt? Ja, dat denk ik zeker. Dat we zo uh, samen hebben kunnen trainen überhaupt hier naartoe uh, heeft wel heel erg uh, ons nou, allemaal gemotiveerd om uh, ja, zo hard mogelijk te trainen, want we willen allemaal ons plekje hebben. En uiteindelijk kunnen we hier mooi wisselen met een uh, groot team. Ja, dat, ja, beter kunnen we niet hebben. Dit belooft veel, want als jullie allemaal zo hard rijden, ja, dan moet je gewoon in topvorm zijn toch alle vier. Ja, dat belooft zeker veel. Uh, we zijn in goede vorm. Ik heb alleen wat last van mijn longen. Dat is ook denk ik wat te horen. Hij maar... heeft een poliep. Ja goed, ik, ik denk dat die, deze hele brede selectie is uiteindelijk een de basis denk voor René Wolf. En uh, ja, nu met Bill Huck en in samenwerking met Hugo Haak maken we dit af. En ja, zonder die mensen konden wij denk hier geen, niet een eigen huis wereldkampioen worden. En dat is wel echt, echt zeer bijzonder. Echt heel mooi. We hebben nu uh, twee weken in Pyeongchang erachter de rug, met uh, bijna dagelijks uh, Nederlandse successen. Ja, je mag zeggen, dat begint hier ook wel aardig, hè? Met uh, twee keer uh, goud en één keer zilver. Ja, dag één, om zo te beginnen, is niet normaal. Dit is pas dag één. En we hebben vijf dagen te rijden hier. Ja, we rijden allemaal nog individueel één of twee keer. Dus uh, ik hoop dat we hiervan gaan vliegen. Keirin, morgen. Wat ga je doen? Uh, ja, zou het me ook boren. <laughs> Hetzelfde als vandaag, hoop ik. Dat zou bizar zijn. En jij ook, hè? want dat is jouw onderdeel. Dit, dit jaar heeft het wel helemaal, of dit seizoen heeft dat wel helemaal duidelijk gemaakt... dat je daarop heel erg goed bent. Misschien wel op dit moment de beste van de wereld. Ja, uh, kijk jij eens naar morgen. Ja, weet je, de Keirin, ja, dat is gewoon naast dit gewoon het grote hoofddoel. En uh, het voelt gewoon als een kleine Olympische Spelen. Je wilt één keer wereldkampioen worden. We gaan misschien, uh, ja, dit is misschien de laatste keer dat we het WK hier hebben. Je wilt het hier in eigen huis doen en... Uh, ja, ik heb gewoon de benen om het te doen. En uh, Harry hier, overigens, ook <laughs> naast me. Dus uh, ja, wie weet uh, zijn we elkaars grootste concurrenten morgen. We gaan het zien. Kijk eens naar de ploeg en naar jezelf. En hoe ziet dat eruit met, die, met deze prachtige shirts aan? Ja, dit is iets waar je van droomt. En. Uh, ik, ik heb al vaker gezegd dat ik dit soms wel mooi vind dat de Olympische Spelen. Omdat je hier, hier wordt echt, zeg maar, wereldkampioenschap staan. Soms nog sterker, of sta je nog sterker dan de Olympische Spelen. En, ja, dit is zeg maar wel het truitje waar je het voor doet. Op Linie spelen krijg je geen truitje, dus. Uh... Je mag hem een heel jaar dragen. Ja, zeker. Nou, dat ga ik ook zeker doen. Elke training. Vanavond in slaap, hè? Ja, waarschijnlijk wel, ja. <laughs> Tissue van de Red Hot Chili Peppers. Ja, we eens even uh, terugblikken op uh, eerder vanavond op uh, AZ. Dat weer Baker finalist gaat worden in Alkmaar Werd Twente met 4-0 naar huis gestuurd. Een van de uitblinkers, of misschien wel de uitblinker bij AZ... was Idrisi. Dit zegt hij er zelf over. Nou goed, kijk, met mij, met mij gaat het persoonlijk op dit moment wel lekker. Maar uh, in de kern, als je gaat kijken hoe dat komt, is dat gewoon omdat ik hier voetbal. Uh, we hebben een goede, goede ploeg, goede staf, uh, alles is top geregeld. Uh, dus het presteren maakt het allemaal wat makkelijker. Uh, daarbij ben ik niet de enige die in vorm is. Iedereen in het team, die doet het gewoon heel goed. Uh, van, van de keeper tot aan de spits, iedereen uh, voert gewoon zijn taak heel goed uit. En dat ik, dat ik vandaag twee goals heb mogen maken is heel mooi. Uh, maar uiteindelijk zie je dat er, dat er verschillende doelpunten zijn, verschillende assistgevers zijn. Uh, en dat er gewoon achterin ook gewoon de boel heel goed staat. Dus uiteindelijk is iedereen gewoon goed in vorm en dat moeten we gewoon vasthouden. Ja, je ziet inderdaad, dat klopt wat je zegt. Je bent de welkome aanvulling waarvan de trainer al zei van een echte linksbuiten erbij. Iemand met nog meer dreiging, dat geeft ons die extra optie. Nou, je, je vult het de laatste weken zo in dat die optie ook meteen voor iedereen duidelijk is. Ik bedoel, uh, het is aan alle kanten dreigend op dit moment bij AZ. Nou, dat, vandaag het levende bewijs tegen Twente. Jullie hebben ze alle kanten op gevoetbald. Ja, nee, klopt. Dat doen we heel goed. Uh, we vallen via rechts aan, vallen via centrum aan en via links. Uh, dat wisselen we gewoon continu goed af. Uh, zo moet je proberen de tegenstander gewoon uh, vermoeid, uh, vermoeid te maken. Dat ze uh, de aanval niet uh, zien aankomen. Uh, dus dat doen we heel goed, we creëren via verschillende, uh, verschillende, uh, ja, verschillende zijden uh, kansen en dat doen we ook in spelvattingen, ook mooi meegenomen. Dus al met al uh, vallen we via verschillende manieren aan en uh, uiteindelijk maken we vandaag vier goals, dat is mooi. Uh, en nu zat er weer Excelsior uit. Uh, ja, even ervan genieten en weer focussen op, uh, op zaterdag. Want in de competitie moeten we ook gewoon punten blijven pakken en die lijn doorzetten. Ja, nog even over die bekerfinale. Niet alle spelers die vandaag op het veld stonden hebben vorig jaar die bekerfinale bij AZ meegedaan. Maar die paar die dat wel gedaan hebben hebben, ongetwijfeld gezegd... Jongens, dit is waarvoor we het gaan doen. Wat zeiden ze toen? Welke dit bedoelden ze dan eigenlijk? Uh, nou goed, kijk. Uh, ik, uh, ik heb ook uh, x-aantal keren bekerfinale gezien. En dat ziet er gewoon, ja, gewoon echt heel leuk uit. Ik uh, denk een bijzondere belevenis. Uh, ik heb zelf drie jaar bij Groningen gezeten. En die mensen hebben het tot de dag van vandaag ik, nog steeds over die bekerfinale. Dus ik weet wel wat voor impact het heeft op, op, op een voetballer. Maar ook op de supporters en de stad en de regio. Uh, uh, nu ben ik eindelijk een keer ook onder de ervan. Uh, ik moet fit blijven en een uh, goede doen blijven. Net zoals uh, iedereen. En uiteindelijk uh, moeten we gewoon uh, hetgene doen waar we goed in zijn. En dat is gewoon aanvallend voetbal leveren. Uh, wat, en dat moet uiteindelijk gaan zorgen dat we gewoon die beekfinale gaan halen. Uh, de bekerwinst, sorry, en dat we uiteindelijk gewoon uh, gaan feesten met elkaar. dat, is, uh, dat doe je het eigenlijk allemaal voor. En uiteindelijk uh, is het wel leuk als ik later tegen mijn kleinkinderen kan zeggen... dat ik een, beker, beker, uh, een bekerprijs heb. Kijk, dat is pas motivatie. Idrissi, waar zat? 22 april, en dan is het in de Kuip. Feyenoord tegen AZ. In Spanje wacht Clarence Seedorf nog altijd op zijn eerste overwinning... met Deportivo La Coruña. Sterker nog, zijn ploeg heeft nog helemaal niet gescoord onder zijn leiding... Ook vanavond lukte het weer niet. Op bezoek bij Getafe werd met 3-0 verloren. Deportivo staat nu op de 19e plek. Nummer 2 in Spanje is Atletico Madrid. Zij spelen as We Speak tegen Leganes. En de stand is daar 3-0. Alle drie de doelpunten van de kriesman. Tottenham Hotspur speelde de replay van een FA Cup wedstrijd... tegen de derde klasse Rochdale. Met Michel Form in de goal. En als aanvoerder wonnen de Spurs. Na een moeizame eerste helft, dat wel, met 6-1. Jolente die scoorde een hattrick. Tottenham komt nu in de kwartfinales uit tegen Swansea City. Het is Maarten de Roon en Hans Hatenboer niet gelukt om de finale van Coppa Italia te bereiken. De Nederlanders verloren met hun club Atalanta met 1-0 van Juventus. De heenwedstrijd werd ook al met 1-0 verloren. De halve finale gaat tussen Lazio en AC Milan. Bij de heenwedstrijd bleef het 0-0 en vanavond na 90 minuten ook. En dus is er een verlenging. En daar staat het op dit moment nog 0-0. En dan was er opvallend nieuws vandaag. Lotto trekt zich namelijk terug als hoofdsponsor... van het schaats- en wielerteam Lotto NL Jumbo. Voor de duidelijkheid, Jumbo gaat dus wel door. Eén van de twee grote sponsors gaat dus weg. Het contract van de wielerploeg loopt tot 31 december van dit jaar. En bij de schaatsploeg tot 1 april. Volgens Lotto zal er wel snel een nieuwe hoofdsponsor bekend worden gemaakt. Nou, dat was een sportief avondje. Oh, een lange ook. Een lange, maar een leuk avondje. Vanaf half zeven zaten we er. Dus is het om nu het stokje weer over te dragen... zometeen aan het oog op morgen. Maar niet zonder dat we afsluiten met Diederik Smik. Diederik, waar wil je het over hebben? Ja, ook vanavond ging het er weer regelmatig over. De temperatuur. Het is inderdaad koud. De echte temperatuur is op verschillende plekken in het land gedaald naar min 8. Maar de gevoelstemperatuur daarbij was op sommige plaatsen min 20... Maar ja, als je die gevoelstemperatuur had ingecalculeerd van tevoren... dan viel het ten opzichte daarvan eigenlijk best mee. Dus de verwachtingsgevoelstemperatuur, die was min 12. Maar ja, als je uh, daar dan weer te veel waarde aan hecht... en de hele tijd met min 12 in je hoofd zit... Ja, dan is het in de praktijk toch altijd weer kouder dan je denkt. Dus de gevoelsverwachtingsgevoelstemperatuur was min 30. En als je dat dan weer meeneemt, ja, dan word je er vooral een beetje moe van... En op sommige plekken was de vermoeidheidstemperatuur dan ook min 48. En dat is een record, kortom toch nog een historische avond. <laughs> zo is het. Goed, morgen Dan zijn we er weer vanaf uh, half negen. Graag tot dan, zo meteen in het oog. Tot later. NPO Radio 1. Bureau Buitenland brengt, in aanloop naar de presidentsverkiezingen... de vierdelige Rusland-serie de Dacia.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 Je kunt je stem uitbrengen bij elk stembureau binnen je gemeente. De stembureaus zijn geopend vanaf half acht s ochtends tot negen uur s avonds. En vergeet niet je stempas en ideebewijs mee te nemen. Is op niets uitgelopen. Drama zet zich voort op de zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op?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 Klik en klaar op mijn Complimentjes? Extra aandacht? Flirty is niet strafbaar. SecondLove.nl. NTO Radio 1.